En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Jobboot met het NOS journaal. Het Rijk geeft elk jaar tientallen miljarden uit zonder dat duidelijk wordt of de beoogde doelen worden bereikt, zegt de Algemene Rekenkamer. Het effect van veel fiscale maatregelen, subsidies en uitkeringen wordt volgens de Rekenkamer niet goed geëvalueerd. En als dat wel gebeurt, wordt niet altijd iets gezegd over de resultaten ervan. Over de rechtmatigheid van de overheidsuitgaven is de rekenkamer in grote lijnen wel te spreken. Vorig jaar kwam het percentage fouten uit op 0,6. En dat is volgens de rekenkamer een prima score vergeleken met andere landen. De hoge snelheidslijn Vira rijdt op zijn vroegst pas eind volgend jaar door van Rotterdam naar Antwerpen en Brussel. Dns wilde in december de Vira, die nu tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt, door laten rijden naar België. Maar de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS is daar tegen. Die wil wachten op nieuw vira materieel dat de Italiaanse fabrikant volgend jaar levert. Tot die tijd rijdt de HSL niet naar Antwerpen en Brussel. Om dat gemist te compenseren blijft de oude dienstregeling via Roosendaal naar Brussel langer van kracht. Daarnaast gaat er in december een Vira rijden tussen Breda en Amsterdam. De milieuactivist en apenkenner Mark van Roosmalen krijgt zijn Nederlandse paspoort terug. De Tilburger nam tien jaar geleden de Braziliaanse nationaliteit aan, maar kreeg het later aan de stok met de autoriteiten over het kappen van tropisch regenwoud. Drie jaar geleden werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf, onder meer omdat hij zonder een vergunning weesapen zou hebben gehouden. Zijn Braziliaanse paspoort werd ingenomen. In hoger beroep werd hij gedeeltelijk vrijgesproken, waarna hij naar Nederland terugkeerde. Van Roosmalen kreeg in april al een tijdelijke verblijfsvergunning. Het weer vanavond helder, alleen in het oosten wat bewolking. Morgen in het oosten kans op een bui. In de rest van het land is het droog en overwegend zonnig. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf. In Cirkus Zandvoort zit jij op de eerste rij.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 Jokes about the good old days and he recorded it on a reel of tape. He caught the mug who did the forgery and the babe in charge of the larceny. So the FBI they rewarded him because they like a guy who will stab a friend. CfM Radio, Henny van En met het programma In Zandvoortse Zaken ik heb vandaag gesprek met Leo Sanders Leo is uh, ja, de directeur hè, van de muziekschool New Wave in Zandvoort kan je vertellen wat uh, jouw functie daarin is als directeur ja dat is wel bijzonder want het is, uh, het is hoewel het erg goed gaat, het is en blijft een kleine muziekschool mm -hmm. en dat betekent eigenlijk dat je manager van alles bent daar moet je ook niet moeilijk over doen ja. Ik loop vanochtend gewoon instrumenten te sjouwen. En vanmiddag ben ik bezig met de jaarrekening. Ja. Alles wat tussendoor gaat. En um, het, het, het heeft een zekere flexibiliteit in zich die mij wel bevalt. Ik hou er mm -hmm. wel van. Um, dus ik kan gewoon dingen doen wanneer, wanneer het me uitkomt. Als ja. ik zondagochtend vroeg wakker ben, dan ga ik gewoon wat dingen doen. Mm -hmm. Dus ik heb geen, geen kantoorbaan in dat opzicht. Dus je kan uh, alle kanten heen en je bent heel flexibel. Uh, speel je zelf ook een instrument ja, ik ben van oorsprong gitarist. Oh, ik heb leuk. Uh, klassiek gitaar ja. gestudeerd. Maar uh, dat is weer heel lang geleden hoor. En ik heb uh, ook in de popmuziek het nodige gedaan ik ben drie jaar full prof geweest. En daarna ook nog heel veel gespeeld als klassiek gitarist. En uh, dat heb ik de afgelopen nou, 15 jaar dus niet meer gedaan. Oh. Omdat ik het steeds drukker kreeg met, uh, met organiseren. Want ik ben directeur hier in Zandvoort. Maar dat is eigenlijk maar 1 vijfde deel van mijn werk. Oh, wat doe je nog meer? Ja, je ja, zou bijna denken, nee, daar is de school echt te klein voor hoor, ja, dat, uh, ja. om, om daarvan te leven. Uh, ik ben coördinator, uh, als coördinator verbonden aan het muziekcentrum in Haarlem. Dat is Aha. een hele grote school. Ja. En daar hebben we 1800 leerlingen ruim. Althans voor de cursus uh -huh. die ik dan bestuur. En ik heb daar de inhoudelijke verantwoordelijkheid over. Het doen en laten van 60 docenten. Oh, kijk eens aan. Dus dat is mijn baan. Ik ben daar van maandag tot en met donderdag. Ja. En meestal ben ik vrijdag hier flink bezig in het weekend. Maar we zijn wel dankbaar dat er in Zandvoort ook iets uh, is gekomen uiteindelijk. Want ik weet nog dat ik vroeger ja. altijd naar Haarlem ging inderdaad. Ja. Voor muzieklessen. Uh, maar hoe lang ben je nu in Zandvoort? Nou, even een korte terugblik. Ooit maakte, deel, maakte Zandvoort ook deel uit van het muziekcentrum. Het was een gemeenschappelijke regeling... He, daar zat Haarlem in, Bennebroek, Heemstede, haarlem die de Spaanbouden en Zandvoort. Oké. Okay. En, en ik gaf toen ook zien in Zandvoort. Ja. Ik uh, was altijd te zien in het gemeenschapshuis, uh, dat, dat kantoortje. Ik ja, had ja. zelf niet zo in de gaten, maar... Iedereen zag dat. Men ging <laughs> nog net geen fruit gooien, zou ik maar zeggen. Het was wel een soort etalage, dus je zag wel dat er wat gebeurde. Ah. En um, uh, ik, ik was toen gewoon in de dienst van het muziekcentrum. Hmm. En toen besloot de gemeente Zandvoort om uit te treden. Even kort, wilde gewoon te stoppen. Nou, dat ging allemaal buiten mij, om, want ik had er geen enkele inspraak in, of wat dan ook. Maar het gevolg was wel dat ik mijn uren die ik voor het muziekcentrum haarde, gewoon verder in Haarlem moest het gaan invullen. En ik kreeg al die leerlingen die in Zandvoort gewoon verder wilden, want hadden die er mee te maken met welke ja. organisatie achter zaten, die wilden gewoon verder met muziekles. Tuurlijk, ja. En ik dacht, je, ik zeg, dan moet ik dat allemaal privé doen. Ik niet zoveel voor. En toen, ja, ik, ik kwam in aanraking met wat uh, gelijkgestemden die min of meer hetzelfde probleem hadden. En ik ben toen eigenlijk een beetje tegen mijn zin in gedwongen om eens naar het gemeentehuis te gaan daar te praten. Mm -hmm. Ja. Ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. Mm. En ik kom daar binnen en ik word met open armen ontvangen oh. door Ruud de Boer in de tijd. Een oh ja, een belangrijke blijfsmedewerk. Ja, dus er er. in de klas vroegen. Ja, <laughs> wat leuk. En ik kwam daar gewoon als geroepen, blijkbaar, want uh, Zandvoort was uitgetreden. maar had aan de raad moeten toezeggen. dat er wel iets van een vervolg zou komen. Aha. Ja, en daar komt zo'n idioot binnenstappen. Die zegt: uh, kunnen we verder? Dus ik kwam als geroepen eigenlijk ik, ja, ja. Ik was nog niet thuis, of dus we kregen weer een telefoontje. er was ja. zelfs met de wethouders even gesproken. Ja, en, allemaal en, heel duidelijk. En, ja. ja. En enfin, we zouden daar iets van een ja, vereniging van docenten gaan oprichten. Want we zochten naar nou een vorm. Nou goed, dat zal allemaal wel. Ik was nog te veel muzikus hoor, moet je zeggen. Ja, in dat lewd, opzicht. ja, opzicht. Uh, het toeval wil dat op dat moment er bij het muziekcentrum een interim manager zat. Eigenlijk management, er zaten er twee, maar, En dat was nota Kees Odekerk. Oh, laatste ja. Die wethouder is geworden. Ja. En die kreeg daar lucht van dit initiatief. Mm. En toen zei hij: Weet je wat we gaan doen? Wij gaan daar zelf als muziekcentrum een stichting oprichten. Oh, zo is het gegaan. En het. De visioen van hem was, we hebben Stichting nieuw zandvoort Stichting nieuw weet ik veel, alles wat hier in de regio ligt. Nou, ik moet je zeggen, ik was er eigenlijk best wel blij mee. Want dat betekent dat ik in één keer uh, iets niet hoef te doen waar ik enorm tegenop zag. Mm -hmm. Want ik weet wel, ik kan wel redelijk organiseren, maar ik denk, oh, er komt zoveel meer bij kijken. Ja, zeker. En al die gesprekken en met de politiek en de hele met ik had er eigenlijk weinig zin in. Mm. Dus um, zo gezegd zo gedaan. Dat is ervan gekomen. Ja. Um, en geleidelijk aan zo Olivier uh, gingen we met een groepje docenten we steeds meer leuke dingen doen daar. Hm. Want we vonden wel we gaan, we gaan er nu wel iets van maken. We hadden ja. hartstikke veel zin in. Ja. ...en ik zal ook nooit vergeten... ...de eerste uitvoering die we gaven in de Kloch... ...dat was na nou, drie maanden... ...en we hadden toen ook heel veel nieuwe leerlingen... ...die eigenlijk nog nauwelijks het konden... ...maar we denken, we gaan toch een uitvoering organiseren. Nou, leuk, ja. Nee, dat was niet de krocht, dat was het gemeenschapshuis. Oh ja, toen kwam dat nog daar. Ja. Die zat barstens vol. Nou, en oké, er, waren, er was ook waanzinnig veel pers. Hm. En uh, nou, zo is dat geleidelijk aan daar zo ontstaan. Ja. En kreeg ik uiteindelijk steeds meer de rol van organisator... En, ja, werd ik gepromoveerd tot vestigingshoofd. En uh, ja, een mooie titel. En uh, dat is onlangs uh, directeur geworden. Ja, dus het is een hele ontwikkeling geweest tot nu toe. En uh, ik las bijvoorbeeld nu in de krant dat je de 100 ste leerling had ingeschreven. Dat was uh, van dit jaar. Ja, ik, ik, ik maak hem nog heel even af. Ja, uh, uh, uh, we zijn wel, af, een paar jaar geleden zijn we echt helemaal losgekomen van het muziekcentrum. Er oh, dus geen enkele zo. band meer. Ja, dus Behalve dat, het, dat ik nog werk. Ja. En dat is erg prettig, want mm -hmm. mensen... Uh, ik, ik heb natuurlijk heel, een groot netwerk van de docenten. Ja, dat zal Dus ik wel. weet of ze beginnen daar, of ze beginnen hier. Uh, ja. uh, het voedt elkaar. De honderdste leerling. Ja, hoe um, is dat gegaan? Nou ja, wij hebben zo... Um, je gewoon kijken. Als je al die kengetallen naast elkaar legt van al die jaren, dan zie je zo'n gemiddelde van 80, 85 leerlingen die ja. echt daadwerkelijk geplaatst zijn in hun schooljaar. Ja. En dat is altijd een, een heel stabiele factor geweest. Ja. Maar eh, vanaf het moment dat wij eh, allerlei projecten in het onderwijs doen, in het totale onderwijs, dus het is niet alleen het Zandvoortse basisonderwijs, maar ook eh, op het Noordzee Noord Oh, daar geef je ook les, ja. Nou, daar hebben we op allerlei korte projecten georganiseerd. Nou, dat is een initiatief mooi. van de gemeente. Ja. En in het bijzonder van uh, wethouder ja. Gerp Tone. Mm -hmm. uh, die daar een beeld van had. Nou, we moeten echt naar de scholen met die muziek. En nou, dat, dat is zo goed uitgepakt. Ja. Ik heb daar een plan voor geschreven. Een inhoudelijk plan. En we zitten nu in het tweede jaar van uitvoering. Hmm. En we zien dus ook dat dat in uh, extra vraag naar gewoon voortzetting van de lessen resulteert. Ja, dan willen de mensen Kinderen willen les. nu gewoon ja. verder. Ja, en ouders zien ook uh, wat het kan betekenen als je kind een instrument speelt. Ja, hoe belangrijk dat is. Hè? Ja. Dus ik dacht, nou, zodra de honderdste er is, dan gaan we dat wel kenbaar maken. Ik bedoel, dat is... Ja, leuk. Het stond in de krant. Ja, maar. we worden ook ja. gesubsidieerd, dus je vindt dat de gemeenschap dat ook wel moet ja. weten. ja. En het leuke is dat het er inmiddels al 108 zijn trouwens. Ja, dus dat loopt maar door en dat kan ook ja. gewoon. Hè? Jullie hebben echt heel veel leren. Ja, leraren. Kan je je kind uh, gewoon alles, uh, elk instrument laten spelen? Hoe werkt dat? Nou, alle gangbare instrumenten zijn vertegenwoordigd. Ja. En bij gitaar is dat uh, de akoestische Spaanse gitaar, mm -hmm. uh, de elektrische gitaar en basgitaar. We hebben uh, drumles, mm. uh, en daarnaast dwarsfluit, piano, keyboard en viool en zang. Oh, nou, dat is ook wel heel leuk. Ja. ja, en dat is geleidelijk aan steeds groter geworden hoor. Dus ja, we zijn ooit ja. fijner begonnen. Dus we kunnen ook, en dat is heel erg belangrijk, we kunnen ook heel veel dingen gezamenlijk organiseren. Mm -hmm. Dus uh, de 22e bijvoorbeeld, dan uh, spelen de bandjes in de krocht. Allemaal, ja, wat Echt leuk. popbands. Ja, en uh, dan, uh, in juni hebben we weer een akoestische uitvoering in de krocht. Mm. Uh, nou, zo hebben we dan drie, vier keer per jaar dat soort eigen uitvoeringen. Ja. En los daarvan worden leerlingen van ons ook wel eens ergens ingezet als er een vraag is vanuit de gemeenschap of van andere verenigingen of wat dan ook. Ja, dus dat groeit ze allemaal door. Is het specifiek ja. gericht op kinderen en vanaf welke leeftijd dan? Het is instrumentafhankelijk. Mm -hmm. uh, ook voor kun je op zeer jonge leeftijd ja, beginnen. Mijn nichtje is al heel jong begonnen: 4, 5 jaar. Ja, ja. En dat komt ook, ze hebben die, aan de ene kant die traditie. Jong beginnen en je kunt voor iedere hand, welke maat dan ook, heb je wel een viool. Ja, dat zag ik. Ja. En bij gitaar heb je eigenlijk twee maten: groot ja. en klein. En dat is het. Dus bij gitaar zeggen we nou liefst 8, 9. Eventueel jonger, maar daar zijn we erg voorzichtig mee. Mm -hmm. Ouders willen nog wel eens jonger beginnen bij sommige instrumenten, ja. maar ik vind dat je dan eerlijk advies moet geven: van ja, hartstikke leuk, maar probeer toch wat anders om te laten zingen of wat dan ook. Want ...het gaat over het algemeen toch na een jaar mis... ...omdat ze een bepaalde discipline nog niet hebben... ...ja, dat is wel heel jong natuurlijk... Wat oefenen... <laughs> ...en als ze, als ze negen, acht, negen jaar zijn gaat het eigenlijk allemaal makkelijk... ...ja, gaat het meer spellende wijze hè... Ja. ...scheelt het ook als de ouders zelf van een instrument spelen, denk je? Kan het uitmaken, maar... ...nee, als je die leerling ziet spelen... ...dan hoor je dat niet genoeg helemaal voor... ...en moet je specifiek talenten voor hebben... ...of kan iedereen een instrument leren... Nou kijk, we zijn een muziekschool, dat betekent dat er, dat er geen drempel is, wat dat betreft. Ja. ja. En uh, uh, iedereen is hartstikke dood. Dus ook zeer getalenteerde kinderen. Zo ja. Ja. Let me love you, let me be right.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 Dat het ook helpt als je al wat kennis hebt van notenleer of, of solvege? Hoe doen ze nee, dat? Nee, moet niet aan denken. Nee, dat, dat, dat begint allemaal mee. later. Ja, ja. Nee, dat, dat gaat tegenwoordig op een hele prettige manier. Het gaat hand in hand. Oké. Okay, ja. Notenlezen is geen vak apart. Dat... De spelende wijs met het instrument erbij, ja. hè? Ja. ja. Ik hoor ook nooit dat men daar heel grote problemen mee heeft. Nee. En bijvoorbeeld bij elektrische gitaar wordt het zelfs niet eens toegepast... In het tegenwoordige muziekonderwijs werken ze met tabulatuur zoals het heet. Dus ja, het een soort zelveren ja. spijkerachterschrift. Mm -hmm. En heel veel opgehoor. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat je het goed hoort. Vreselijk belangrijk, ja. En stimuleer je kinderen en ouders daar ook in van wat, hoe, hoe je dat kan doen? Ja, dat ja. zijn meer en meer de adviezen van de individuele docenten. Ja, en, ja. Uh, het is niet zo dat we nou eens één per jaar een bijeenkomst hebben of nou zo moet je het mm -hmm. doen. Ja, ja. Het, het gaat meestal in het directe uh, ouder- en docentcontact. Ja. En uh, kan je iets over de docenten vertellen? Hoe ben je daaraan gekomen? Of, of welke instrumenten ze geven ze in Zandvoorten meestal? Uh, ja, goed. We hebben natuurlijk een paar mensen die uh, uh, zeer veel uren hebben. Uh, Eén van is onze Joop Riedijk. En die man die is multi-instrumentaal, maar ook multi-enthousiast. Ja, nou, zeker. En heb... is overal voor te porren. Ja. Uh, heeft dus de grootste lespraktijk. Heeft gewoon twee, uh, twee volle lesdagen hmm. okay. En is dus nu ook weer aan het lesgeven op de, op de scholen van de golf. En, uh, ja, ja en, en, en dan zijn het eigenlijk alle andere instrumenten. Ja, we hebben ook uh, piano, keyboard, zang en dwarsfluit. Is nu vertegenwoordigd in één docent. Dat okay. ja. is ook alweer zo prettig. Dat is Eva Maria. En die is, is nu ook bezig op de golf. Daar geeft ze dan nu dwarsfluitles. dwarsluitles. Hmm en de overige instrumenten dat zijn uh, echt wel wat kleinere lespraktijken mm. maar daar is ook wel weer bijzonders in te melden. We geven al sinds jaren een dag vioolles en ah, ja. eigenlijk kwam dat nooit goed van de grond mm. en nu hebben wij, um, we hebben dus, ik kan straks wat over vertellen over die instrumentale projecten ja, op de basisschool zo, ja. maar één project uh, is door een violist gedaan uh, Frans Wieser is dat en die heeft uh, twee keer acht lessen gegeven daar mm. aan. Twee verschillende groepen. Ja. En bij elkaar had hij daar twaalf leerlingen in. En daar zijn vijf aanmeldingen uit voortgekomen. Dat mm, ja, is aan. heel bijzonder. Ja, Met andere woorden... Ja. Die zijn in aanraking gekomen. Ja. En niet eventjes langs gefietst. Nee, echt eventjes gespeeld, geprobeerd. Ja. En die zijn zo enthousiast geworden. Ze en ouders ook. Ja. Dat is mooi hè. En dat ja. is de grote kracht van zo'n project. Ja. ja, het is heel bijzonder vind ik... dat de cultuur als het ware hier... meer... Uh, ...de kunst, de, de muziek... ...wordt aangemoedigd binnen de scholen... ...is heel duidelijk, hè, de laatste jaren. Of tenminste, ja. zo zie ik dat dan. Ik weet niet hoe, hoe ervaar jij dat? Nou kijk, um, scholen... Uh, ...de ene vindt het belangrijker dan de ander. En mm. je, je kan het mensen niet kwalijk nemen... ...als het niet de hoogste prioriteit heeft... ...want ze hebben een waanzinnig druk op die scholen. Ja. En daarom is dit ook heel erg goed... ...dat mm. het toch vanuit de gemeente is... Mm. ...aangestuurd vanuit ja. het muziekonderwijs doen... Wij hebben dan ook weer voor dit jaar dat budget gekregen om, uh, om dat, uh, dat vlot te trekken daar. En die programma's die worden dan aan de scholen voorgelegd. En worden voor op de tijd ja. geëvolueerd. En uh, vervolgens voeren wij het uit. En hebben zij alleen maar te maken met ja, hoe organiseren we het intern met uh, welke klas er aan de beurt is of wat er nou. Ja, en, en hoe ziet zo'n uh, dag eruit zeg maar? In de praktijk, ja. op school? De meeste scholen die hebben voor het programma gekozen dat wij... Uh, acht weken lang één groep uh, instrumentale les gaan geven. En dat moet je zo voor je zien. Uh, vandaag is toevallig zijn we dus begonnen op de drie scholen van de golf. Ja. Wij komen daar met vier docenten. Mm. En in dit geval is het keyboard, dwarsluit, gitaar en percussie. Die gaan op hetzelfde moment, dus van, van 9 mm. tot 10, van 10 tot 11, van 11 tot 12, ja. geven ze dus aan één van de klassen van... De drie scholen geven ze les. En die klas is dus in vieren opgesplitst. Ja. En ze spelen allemaal min of meer hetzelfde repertoire. Zo. Ja. Met andere woorden, na vier keer hebben ze dan in één keer een repetitie, en dan zijn er dus drie klassen. Hè, ja, bijna een bij, orkest. Bij orkest zou je zou je zeggen. Een orkest, inderdaad. Ja. En dat is echt waanzinnig om al te horen, want ja. ze kunnen allemaal nog maar een heel klein beetje, maar bij elkaar is het echt een feest. Prachtig, mooi. En de laatste keer, de achtste keer, is Tevens een uitvoering waar ouders over worden uitgenodigd. Ja, die zijn natuurlijk helemaal trots. Nou, als je dan inderdaad vanaf het podium de zaal in kijkt, dan, nou ja, dan zie je die gezichten Prachtig. alleen maar glunderen en met verbazing luisteren. Ja. En, en ja, nogmaals, ze kunnen allemaal heel weinig... Maar als je dat een beetje handig aanpakt, dan ja. spelen je spelen een keer aan bloesje of wat dan ook. Mooi is dat, heel leuk. Ja. En uh, de, de meerwaarde zit hem er ook in dat ze, ja, je, je wil niet weten hoe geconcentreerd dat daar uh, toe hmm. gaat. Die zijn daar zo, zo, gedreven en ze moeten ja. allemaal op de dirigent letten. En um... dus nou, nou, dat is geweldig. Ja. <laughs> nou, dat is het project wat we op de basisscholen doen. Ja, dat is schooltijd, dat is schooltijd, hè? ja, ja. ja. Ja, dat is dus ook prettig. Ja, want ja, ik dacht misschien zit het in het naschoolse opvang gebeuren... Want dan nee. gaat iedereen naar de muziekles of iets, maar dat is helemaal niet zo. Nee, hè? dat is vrije keuze natuurlijk. ja, ja. En, en dit, ja, god, het wordt opgelegd, laten we eerlijk deze ...maar ze hebben dan toch de keuze uit vier instrumenten... ja ...en, uh, en maken dus ook weer indirect kennis met de andere instrumenten bij de ja. repetitie en uitvoering. En daarnaast, als je dan uh, zeg maar zelf uh, als kind uh, op muziekles wil... Ja. Dan ga jij in gesprek met de ouders en dan is het buitenschooltijd wel? Of gaat het dan weer binnen schooltijd? Ja. Ja. ja, Daarna die acht weken, dan ga je zeg ja. maar weg bij de, van de school. Maar dan heb je soms nog gesprekken met de ouders die ze, de, hun kind willen aanmelden. Nou ja, we je natuurlijk. En ze zijn ja. welkom om uh, contact op te nemen en een keertje langs te komen. Om um, hmm. te, te kijken en te praten. En dan gaat het vanzelfsprekend. En welke uh, tijden kunnen de kinderen dan uh, les uh, volgen? Nou, muziekonderwijs onderwijs is altijd na schooltijd. Ja. Dus dat is heel simpel. Uh, ja. Door de weekse dagen op woensdag na van, uh, vanaf half vier pak een beet. Kwart of drie, half vier. En op woensdag vanaf één uur meestal. En dan is de locatie niet binnen de school? Maar waar is nee, dat? pluspunt. Dat is in het pluspunt? Ja. Oké. Okay. En daar hebben wij beneden uh, een, een heel goed, uh, goed hier het leslokaal echt... Uh, hij heeft daar een behoorlijke strijd achter gezeten, maar ja. daar kan een, een, een band ook vol de sterkte desnoods spelen, zonder dat iemand er ook intern last van heeft. Nou, dat is wel heel goed dan. Zeer ja. goed. En bijzonder. Ja. Ja. En uh, dus ja, als je daar binnenkomt, dat is een uh, soort jongensdroom, zou je bijna zeggen. Als ik het zo Prachtig, afschrijf. ja. Jongens- en meisjesdroom. En dat, daar is dan één uh, docent tegelijk, of kan je daar ook al met meerdere... Studenten zitten. Nou, meestal met, met één hoor. Ja, anders wordt dat toch te horen. Maar daar staan twee drumstellen en een volledige geluidsinstallatie. Ja. Versterkers, en uh, piano, en noem maar op. En daarnaast maken we gebruik van een ander lokaal dat ja. een beetje een multifunctie heeft binnen Plus. En daar zijn ook wel eens optredens of andere dingen? Nou, niet echt bij pluspunt. Nee. Behalve als er een gelegenheid is waar ze een pianist voor nodig hebben of zo. Mm -hmm. Dan rijden we de piano omhoog en dan gaat er een leerling spelen. Dat komt wel eens voor hoor. Ja. Maar de, de andere uitvoeringen doen wij bij voorkeur in gebouwde Krocht. Dan heb je toch of een echt podium voor de ja, met licht. Ja, dat is mooi. En de zaal is akoestisch perfect. Ja. Er staat de vleugel en. Uh, nee, dat Ja. Daar kunnen we best wel trots op zijn hoor. Ja, dat is heel mooi. Uh, krachtig geluid, hè? Ja. Every door Every minute Every second And call me Miss a lover One time miss I'm going to tell you when the time of me fall over, man. It's when we love the girls and depending on. Caroline like Cedilla, go on and I'm on the time of me fall over. History I cannot explain. Only blues I got are heartaches and pain. Since she's gone, gone, gone, gone, lady's gone. I wonder, wonder, wonder when she's gone, gone, gone, gone, lady's gone. I can't sleep at night, got no appetite. Everything is wrong. I used to. Since she's gone, gone, gone, gone Baby's gone M Radio in Zandvoortse Zaken en ik spreek met Leo Sanders van de muziekschool Nieuw Wave. Kan jij vertellen hoe jullie aan die naam zijn gekomen, Nieuw Wave? Nou, zoals ik al zei, ik ben ook coördinator bij het muziekcentrum en mijn collega, eh, die heeft dat in de tijd verzonnen, want die moest een prospectus maken, dat was een opdracht ah. van Kees Odenkerk, doe jij dat maar. Nou, dat sta je. En die mocht ook een naam verzinnen en die is daar best wel creatief in. Je had in de tijd een, een stroming in de punk, en dat was New Wave. Hmm. Oh, ja. Yeah. En ja, de link met golven en nieuw, ik bedoel, het was best wel sterk. Ja, En op ja. dat moment had je ook nog geen uh, haarlak of zo met dezelfde hmm. titel. dus... Uh, <laughs> ja, dat zo zeggen, maar ja. het ligt redelijk ja. voor de hand, want je hebt ook een duikwinkel, geloof ik, in Hillegom, die weet ook weer zo. Maar goed, zo, zo ontstaat zo'n naam, en dat hebben we dan zo gedaan. Ja, nou, ja, het is wel toepasselijk ook voor Zandvoort, dus, ja. hè? Ja. Golven van de zee en zo. En je had ook nog andere projecten, begreep ik? Ja, um, wat, wat ik ook een hele leuke vind. Um, kijk, dat, het is natuurlijk dat project wat wij doen. Dat is bedoeld om de leerlingen dus in het basisonderwijs al zo, uh, zo snel mogelijk met muziek te confronteren in ja. positieve zin. Mm -hmm. En ik heb daar nog eens goed over nagedacht. Ja, dat is allemaal prima, maar nou zijn we daar één, twee, drie jaar mogelijk en dan is het over. Hm. Misschien. La, Laat hopen dat ja, we verder kunnen, maar goed, tuurlijk. je moet heel realistisch zijn, Jelien. Mm -hmm. um, zou het niet beter zijn om ook daarnaast, naast deze dingen die we in nee, het nee, project doen zoals ik nou mm -hmm. net zei, ook de onderwijzer zelf op een of andere manier te coachen ja. of bij te scholen? Nou, dat is wel een hele leuke ja. idee, ja. Dat leek me ook. En uh, als voorbeeld, uh, toevallig deze week uh, is er gitaarles gegeven aan alle leerkrachten van Hanni Hannie en de Mariërschool. Oh, wat leuk. Ja. Dus dat heeft heel veel voordelen. Het is niet alleen ontzettend gezellig. Het is uh, erg leuk voor, voor teambuilding. Het is een vorm van teambuilding. Ja, hè, want je, ja. Zit allemaal, je kunt allemaal niks. Dus, uh, <laughs> en uh, het levert dus echt wel wat op. En ze zullen niet allemaal die gitaar de klas innemen, maar... Uh, wellicht enkele en dat ja. zal je altijd bijblijven. Ik weet het ook nog van vroeger ja, op school. Was de met de gitaar. Precies, dat zal dat je altijd blijven. Dus ja. je hebt altijd weer een streepje voor <laughs> en uh, het is leuk als die stimulus gegeven kan worden vanuit de school. Ja, dat maar is wel een hele vrij... leuke, want vroeger hadden wij op de pabo alleen maar blokfluitles. Dat hoorde ja. dan, dan, dat zal nog steeds wel zijn, maar zo'n gitaar is natuurlijk nog weer iets leuk. Het is eigentijds graag. en je begeleidt ja. ook echt. Je kunt ook zelf ja. meezingen en ja. uh, je kunt met drie akkoordjes kun je een hele reeks aan liedjes spelen. En hoe hebben de docenten, de leraren dat ervaren? Ik heb begrepen, heel goed, maar ik ga nog een kleine enquête <laughs> houden. Maar ik, de, de geluiden waren wel positief hoor. Ik heb natuurlijk ook uh, ja. horen gesperd. En uh, toevallig beginnen wij aanstaande dinsdag met hetzelfde project op ja. de drie scholen van de golf. Dus alle scholen van Zandvoort bijna die krijgen dat uh, aangeboden. Als ja. ik het goed begrijp. Ja. ja. ja. Dus ja. straks hebben we allemaal gitaarspelende leraren voor de klas. Ja. <laughs> Want hoeveel lessen krijgen ze dan? Tot ze, tot ze beheersen of een aantal? Nou, ik, ik moet je zeggen hoor, daar zit, daar zit geen keiharde uh, methodiek achter. Of uh, een groot plan. Het is gewoon heel erg praktisch kijken. Goh, ja. uh, hoeveel lessen hebben we nog tot aan de zomervakantie? Ja, of dat Hoeveel scholen ook. willen we doen? Ja, dan zijn dat in dit geval dat waarschijnlijk tien. Ja. Maar het had er ook acht kunnen zijn. Maar het is een ontzettend leuk idee. Ja. Ja. En um, voor de rest hebben we ook nog een vakleerkracht muziek. Die ja. op verzoek van de scholen langs kan komen om uh, wat adviezen te geven. Oh, ja. Over zingen en over repertoire. En voor de Gertenbach hebben wij een speciaal project gedaan. Voor de tweede keer nu mm. een uh, popcore. popcore. Want ja. die, uh, die school die heeft een eigen uh, muziek. Docent. Ja. Dus daar hebben wij weinig aan toe te voegen. Mm -hmm. En ik dacht, hoe kunnen we dat nou leuk maken? Het is natuurlijk een, een hele andere groep. Kinderspeel? Ja, uh, ja, en die hebben natuurlijk heel andere muziek uh, aan hun hoofd letterlijk, mm -hmm. wat ze dus horen de hele dag. Dus ik heb een oud project uit de kast getrokken, uh, wat overigens nu nog steeds heel goed rijdt in Haarlem, maar waar we ooit in Zandvoort mee zijn begonnen, dat is het popcore. Er mm -hmm. komt hierop neer, de eigen muziekdocent uh, die studeert een uh, x-aantal populaire nummers in mm -hmm. met de kinderen. Ja. en uh, dan komen wij één dag we komen langzaam te repeteren ja, maar ja. de volgende keer is dan een echte generale repetitie mm. in de klocht ja. met een professionele band zo. en s'avonds is er een uitvoering met goed licht en geluid nou dat is ook wel prachtig hoor en uh, ja. dat, dat is prachtig het is ook moeilijk want mm. niet iedereen is even gemotiveerd Nee, op die en uh, dat we zo. hebben er weer wat van geleerd van de laatste uitvoering ja. maar het, het, over het ja. algemeen is men toch mm. zeer enthousiast ja nou, dat is wel iets en, bijzonders hè? voor de Gerterbak MAVO om dat zo ja. op te pakken. Ja. En dat is dus nog steeds standaard muziekles, ook op de MAVO, dat wist ik niet. Dat er al een, een muziekdocent was. Dat ja, dat is gewoon een ja. keuze dan van zo'n ja, school. Uh, he? Maria School heeft ook een, uh, ja, een eigen docent ja. die ook bevoegd vakleerkracht uh -huh. muziek is. Dat is dat toch is heel... bijzonder in deze tijd uh, dat daar tijd ja. voor is. Ja. Een heel andere vraag: hoe zie je uh, jullie organisatie binnen vijf jaar? Nou kijk, um, we zitten nu in het tweede jaar van dit, uh, deze, dit groot uh, project. en um, Wij mogen als het goed is nog een jaar hiermee verder. Mm. En daarna is het ernstig afwachten. Uh, ja. Want wij kwamen uit een tijd waarin het toch aanzienlijk moeilijker was. Vooral financieel. Mm -hmm. En dat komt hier. Uh, aan de ene kant heb je dus je, je lesgelden. Maar die dekken absolute kosten niet. Nee. Uh, docent kosten. Het zijn toch professionals die je in dienst moet nemen. Wil je enige continuïteit waarborgen? Kijk, voor zo'n project ofzo kun je mensen tien weken uh, roepen en daarnaast over. Maar wil jij wekelijkse les garanderen? Ja. En het liefst nog bij dezelfde docenten? Dan moet je mensen in dienst nemen. Mm -hmm. Daar zijn kosten aan verbonden. Um, er, er, zijn, er is wat overhead, maar is waanzinnig laag. Um, dus daar valt ook weinig te halen. Ja. We kunnen he niet hele grote groepen vormen in Zandvoort. Daar is het weer te klein voor. Dus we hm. hebben maar een paar VO-leerlingen. En die kan je niet zonder meer bij elkaar zetten. Want er zitten enorme leeftijds- en, en niveauverschillen tussen. Ja. Dus dat betekent dat je alleen maar kleine groepjes kunt vormen. En dat is duur. Dat is duur. Dat is voor, voor de, de, de klant, zogezegd, is dat aan de ene kant duur. Ja. Maar dus ook. Eh, het tekort moet ergens vandaan komen. Dit is gewoon subsidie. Hm. Wij kunnen wel kijken of we sponsoring kunnen regelen. Dat is allemaal wel leuk. Maar je krijgt nooit een sponsor voor vaste. Eh, loonlasten. Nee. Dat is onmogelijk. Ja. Ondenkbaar. Mm. Niemand zal dat doen. Nee. Dus daar kun je geen, geen organisatie opbouwen. Mm. En dat betekent dat als dit over is. Uh, ja dat we mogelijk weer in zwaar gaan keren. En we weten ook dat er flink bezuinigd moet gaan worden. Zal, dat zijn nou wel dingen die zorgen baren. Ja. Dus het belangrijkste wat we nu kunnen doen is aantonen. Uh, van nou ja goed, hier zijn we, dit doen we en dit levert het op, want het is wel een investering, maar het ja. rendement is er ook naar. Ja. Als wij door de jaren heen zoveel leerlingen hebben afgeleverd, ja, uh, dat is toch een positieve bijdrage mm -hmm. aan, aan wat je de gemeenschap ja, doet. Ja, zeker. Het, het is toch daardoor, mede daardoor ook weer leuk om in Zandvoort te wonen. Ja. Ja, en het is heel goed natuurlijk dat de jongeren heel bewust worden van muziek. Is ja. er niet een, een uh, mogelijkheid om bijvoorbeeld, ja ik denk zomaar wat hardop hoor, de brede school komt eraan bijvoorbeeld, hm. uh, hoorde ik. Hè. Ik weet niet wie de kinderen opvangt voor tussen- en na-schooltijd, maar zou het niet mooi zijn om met de brede school ook iets met muziek erbij te doen? Ja. Is dat geen mogelijkheid? Nou, de eerste initiatieven zijn er al en um, okay. twee eigenlijk. Eentje vanuit de brede school zelf en andere vanuit het naschoolse opvang. Mm -hmm. is voor ons eigenlijk ja. min of meer hetzelfde, want ze vragen dus gewoon mm -hmm. een, een leerkracht. Mm -hmm. Het lastige hieraan is dat het in deze overgangsfase, of in deze beginfase, moeilijk organiseren is. Oh. Muziekdocenten die moeten het dus hebben van werkzaamheden tussen half vier en tien uur s'avonds. Als je binnen die tijdspanne ook nog eens van de ene locatie naar de andere moet gaan, dan mm -hmm. is het zeer inefficiënt. En, ja. en, en, en, dat, dat is al een hobbel op de weg plus dat er ook kosten aan verbonden zijn ook voor zo'n school ja. en noem maar op ja. dus daar, daar gaat het nog niet helemaal lekker nee, uh, wat, maar ja. het, het, het is wel terecht wat je zegt het zou een mogelijkheid kunnen zijn ja. om dus massaal toch de kinderen die op school blijven ja. Uh, te kunnen geven. Misschien niet individueel, maar dan in groepjes of zo. Nou, we zijn wel bezig geweest met de opzet van een schoolkoor. Ja, ja, dat in is een ook een leuk idee. Dat ze na schooltijd ja. leuke dingen kunnen verwachten. Hè? Ja. En ja. een percussieworkshop hebben we ook al uh, in gedachten ja, gehad. Ja, dat is ook heel leuk we vonden. ja, en, uh, ja het is voor mij ook wel lastig. Ik, ik kijk, als ik een hele goede docent heb, maar die komt uit Amsterdam... Hmm. En die moet ik voor één uur laten komen. Nou ja, die komt er voor één uur werken. Daar, ja. daar hangt gewoon een, een flink prijskaartje aan. Ja, ja dat is natuurlijk niet. Dat, dat, dat, dat kan dus niet. <laughs> en het mooiste zou zijn als we het zouden kunnen combineren: dat een docent bijvoorbeeld op een van de scholen hier werkt en uh, binnen een half uur in pluspunt verder kan gaan. Ja, en bijvoorbeeld ook conservatoriumstudenten erbij in te zetten... Dat, ja. dat is misschien ook de gemakkelijkheid natuurlijk. Die moeten het nog leren. En die kunnen misschien onder begeleiding van een vaste docent wat, ja. wat ervaring opdoen. Misschien vinden die dat wel heel leuk. Alleen ja, dan verlies je natuurlijk wel je docent. Nee, dus is als ja. het financiële probleem is, is dat misschien ook nog leuk. Ja. Nee, dat, dat zijn inderdaad mogelijkheden. En wat dat betreft zijn we ook, ook in Haarlem heel actief. En er zijn er goede contacten. Ja, je hebt een heel um, hè? netwerk. Ja. ja, en van daar moet het eigenlijk mee beginnen. Wil ik het hier in Zandvoort verder leven ja. kunnen maken. Ja, want daar ja, heb je het zelfs taal, natuurlijk. Ja, maar daar nou is het groter en uh, ja, het, ja. het heeft wat meer betekenis als je daar ja. aankomt. Uh -huh. En uh, ik denk dat wij daar weer van kunnen profiteren. Ja. Nou, we zullen het zien hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ja, he? reuze minuut. Heel spannende nieuwe dingen. Ja. Nou ja, hartelijk bedankt voor het interview. Daar hebben we hebben weer veel van geleerd. En als mensen ja. zich aanmelden of willen melden voor de muziekschool, waar kunnen ze dat doen? Heb je een website of een telefoonnummer? Ja. Ik heb een website, uh, dat is www.newwavezandvoort.nl Dus aan elkaar geschreven, www.newwavezandvoort.nl um, Dat is één, die staat ook mijn telefoonnummer op, maar laat ik het ook nog maar geven 020-57-19255 ja. Dus 5719255. Dankjewel. Wat we nog altijd aan het eind van het programma vragen is, waarom zouden we onze kinderen bij jou specifiek op uh, muziekles doen? Uh, die vraag die zou je zelf kunnen beantwoorden, want dan vraag je gewoon een proefles aan en dan weet je het in één keer. Nou, dat is een hele goede Hartelijk bedankt voor het interview en veel succes ja. met uh, muzieklessen. Dankjewel. Some of the skip dance Don't you worry, yours is coming too You gotta keep on doing what you know is right